In Egyptische steden zijn de massale demonstraties... tegen president Mubarak vandaag weer opgeleid. Het Tagrierplein in Cairo stroomde vanmiddag vol. Een van de betogers was de lokale manager van Google, Wael Gonim... die een toespraak hield. Hij werd vannacht na twee weken gevangenschap vrijgelaten. Veel jonge demonstranten zien Gonim als de man... die de protest heeft aangezwengeld via Facebook. De regering kondigde vandaag de installatie van twee commissies aan... die veranderingen moeten doorvoeren... De oppositie vindt dat niet genoeg. Demonstranten eisen nog steeds het onmiddellijke vertrek van Mubarak. De VS heeft bij het Egyptische regime aangedrongen... op de onmiddellijke vrijlating van opgepakte demonstranten en journalisten. De volgende grote anti-Mubarak-demonstratie in Egypte... staat voor vrijdag gepland. Advocaten dreigen te stoppen met het geven van hulp aan cliënten... die zelf geen advocaat kunnen betalen. Het kabinet gaat bezuinigen op de rechtshulp die wordt betaald door de overheid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 Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport... heeft de renner tegen artsen gezegd... dat hij een bloedtransfusie bij zichzelf had uitgevoerd. Vakant Soleil doet dit jaar mee aan de Tour de France. De ploeg zegt dat als de berichten over de bloedtransfusie waar zijn... Rico direct wordt ontslagen. Tennisser Robin Haas heeft in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi verloren. De titelverdediger en als eerste geplaatste zweed Söderling was in twee sets te sterk. Haas verloor met 6-3, 6-2... Na de uitschakeling van Hazen zit er nog maar één Nederlandse tennisser in het toernooi. En dat is Timo de Bakker. Het weer het is helder, maar vannacht mistig. Het gaat licht vriezen. Morgen begint grijs en nevelig. Maar in de loop van de ochtend breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt 5 tot 9 graden. Vanaf donderdag is het bewolkt en regenachtig. Het blijft voorlopig nog vrij zacht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv, de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het drie graden, binnen zit Clary Polak. Barbara Streisand gaat weer optreden, een eenmalig optreden, aanstaande zondag, bij de uitreiking van de Grammy Awards. Voor deze gelegenheid dan ook omgedoopt tot de Granny Awards. There was a wicked witch in the lovely land of Oz And a wickeder, wickeder, wickeder witch There never, ever was She filled the folks in Munchkinland With terror and with dread Till one fine day from Kansas A house fell on her head And the coroner pronounced her Dead The joyous news went running. The joyous news that the wicked old witch was finally done in. Ding dong, the witch is dead. Witch old oh, witch. Well, the wicked witch. Oh. Ding dong, the wicked witch is dead. Oh, please, happy days Wake up your sleepy head rub your eyes get out of that bed wake up the wicked witch is dead she's gone where, where the goblins go, go, go, go below, below below below your home let's open up, up and sing and ring those bells out sing the news out <laughs> ding dong the merry oh sing it high Everyone's glad she took such a crown. Getting hit by a house is even wiser than drowning. Let them know the wicked old witch dead. You Wanna Bet Richard Page en Barbara Streisand. 1965 kwam dit nummer. Goedenavond, welkom bij het Oog op Dinsdag. Terwijl Nederland verwikkeld is in een politiek steekspel met Iran... over de executie en de begrafenis van Zagraq Bahrami... groeit de bezorgdheid over enkele andere Iraanse Nederlanders... in Iraanse gevangenschap, zoals Abdullah al-Mansouri. We praten straks met zijn zoon. Naarmate aanstaande ouders vaker kiezen voor prenataal onderzoek... neemt het aantal zwangerschapsafbrekingen toe... Maarten Slagboom schreef op basis van zijn eigen ervaringen... een boek over de dilemmas die zo'n beslissing... ook achteraf nog met zich meebrengt. De huidige Europese Commissie functioneert nu precies een jaar... maar we horen de laatste tijd maar weinig opvallends uit het Brusselse. Hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van de huidige eurocommissarissen? Vandaag viel de klacht te beluisteren dat het dossier rond de aanschaf van de JSF één grote oefening in salami-tactiek is. Om 5 voor twaalf gaat oud-staatssecretaris Gabor in op de herkomst van het begrip salami-techniek. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Dinsdag 8 februari. Je zult maar op een donororgaan wachten. Dan was het wel even slikken toen minister Schippers bekendmaakte... dat ze het niet nodig vindt om de donorregistratie te veranderen. Ook de Nierstichting is teleurgesteld. Er wachten ongeveer duizend nierpatiënten op een, op een donornier. De wachttijd is vier jaar ruim. Ja, overlijden per jaar 100 tot 200 mensen op de wachtlijst. Vandaar dat ik ook aangeef voor deze mensen is dit een echt een zwarte dag. Wat de Nierstichting wil, is dat iedereen moet aangeven... of hij wel of geen donor wil zijn. En dat wie niet kiest, automatisch donor is. En de feiten geven gewoon aan als mensen een keuze hebben gemaakt... dan is het voor de nabestaanden ook makkelijk. Heeft iemand geen keuze gemaakt, dan krijgt de nabestaande de moeilijkste vraag op het moeilijkste moment. En dat moet je proberen te vermijden. Minister Schippers vindt dat een inbreuk op het zelfbesch zelfbeschikkingsrecht. Ze denkt dat er veel te bereiken valt met betere voorlichting. Daar moeten we echt op focussen, dat daar veel meer getraind wordt. En we zien ook dat ziekenhuizen die daar heel veel aandacht voor hebben, het ook veel beter doen. En dan Egypte. Al na de eerste betoging in Cairo werd hij gevangen gezet... de man die via Facebook had opgeroepen tot protest. Gisteren kwam hij vrij en na een emotioneel tv-optreden... liep het Tagrierplein in Cairo opnieuw vol met demonstranten. Die vinden dat Mubarak zijn tijd verspilt. Ze gaan echt niet weg voordat hij is afgetreden. Ze wasting hun tijd, want de conversatie moet hier zijn. Mubarak moet hier komen. Ook de pogingen van het regime om de betogers met belofte... over meer democratie naar huis te sturen, hebben geen effect. Voor mensen die een vakantie naar Egypte hebben geboekt... is er alle reden om even langs te gaan bij het reisbureau. Goedemiddag, Thomas Koek. Heeft u een moment, alstublieft? Oorspronkelijk zouden we naar Egypte gaan om naar uh, Nijlreis uh, te gaan uh, maken. Ze kunnen omboeken, ja. Dat gebeurt ook het meest. Mensen hebben een vakantie gepland voor zich erop. De, de keuze viel heel snel al op uh, Kenia. Als mensen zeggen, ja, dan ga ik niet, want ik wil Persie naar Egypte en dat gaat nu niet door. Dan kunnen ze hun geld terugkrijgen. Ja, het is natuurlijk een totaal andere reis dan Egypte. We hebben het er behoorlijk druk mee, ja. Maar een vakantiehuisje in Nederland lijkt niet zo'n goed alternatief. Als je dat via internet wil boeken, ben je altijd duurder uit dan je denkt. Soms wel honderden euro's ontdekte de Consumentenbond... na onderzoek bij vier grote parken. Er worden inderdaad extra kosten in rekening gebracht, al dan niet verplicht. En in het laatste moment van het boekingsproces weet je als consument... wat je nou echt moet betalen, dus waar je aan toe bent. De vakantieparken kunnen wel verklaren... waarom die prachtige aanbieding niet altijd zo voordelig uitpakt. Dat komt omdat wij geen standaardproduct leveren... maar voor elke gast... Een product op maat maken. En daarbij worden geen regels overtreden. Maar toch zegt de Consumentenbond: Helden vanaf het eerste begin, transparante prijzen, dat is waar we voor staan. Veel oudere mensen houden van een lekker warm huis. Maar 30 graden is misschien wel wat veel van het goede. In een net opgeleverd woonzorgcentrum in Nijmegen zitten ze al dagen in hun zomerbloesjes. Er is een technische storing aan de vloerverwarming. Veel te warm. Je kreeg geen zuurstof of zoiets. Eigenlijk benauwd was het. Ja, wat het is, ja. Ja, wij weten niet anders te zeggen dat het is veel te warm is. Valt niet mee, die warmte. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En inmiddels is Jan van der Putten aangeschoven, want hij las de krant van morgen. Zorgondernemers uit India komen hier de verstarde gezondheidszorg op schudden. In de telegraaf vertelt algemeen directeur Kars van vakbond de Unie... over een werkbezoek aan India. En daar zag hij klinieken die zeer marktgericht werken... met artsen die een enorme leerkurve als specialist doormaken. Amerikanen met hartproblemen laten zich graag in India opereren. Het is goedkoop en daar is grote ervaring met nieuwe technieken... zoals endoscopie. Kars voorspelt dat de Indiërs deze kant uitkomen... om hier zorg te leveren tegen de helft van de prijs. Als zorgconsument vindt de vakbondsman dat prima, maar hij is wel bang voor de werkgelegenheid. In de skigebieden wil het maar niet sneeuwen. In bijvoorbeeld Noord-Italië en het zuiden van Zwitserland... is het onder de wintersporters een gekkenhuis. Dat zijn de woorden van Weerman van de Bekerom van wintersporters.nl in het AD. Daar ligt maar 30 tot 60 procent van de normale hoeveelheid sneeuw. Dankzij het sneeuwkanon zijn de pistes wel wit, maar verder is het er niet gezellig. Er rijdt geen paardenslee en de rodelpistes zijn vaak dicht... En op die priesters die wel goed zijn, is het zo druk dat je ongelukken krijgt. Schooldirecteuren die het onderwijs op hun school willen verbeteren, praten daarover liever niet met de onderwijsinspectie. Van hen vindt twee derde de inspectie geen goede partner. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlands Dagblad. De inspectie hecht te veel waarde aan toetsresultaten en CITO-scores. Niet alle belangrijke zaken zijn meetbaar, zegt een directeur. Onderwijsinspectie zelf ziet het anders. We zijn geen gratis adviseur. We zien erop toe dat kinderen goed onderwijs krijgen. Spanje worstelt met een aantal trauma's. Een ervan, schrijft trouw, is de massale rol van baby's tussen de jaren 30 en 90. Het begon onder Frankrijk, euh, sorry, onder Franco natuurlijk. Het rechtse regime liet kinderen van linkse moeders die in de gevangenis zaten weghalen. Ze werden verkocht om zogenaamde, aan zogenaamde goede families. De moeders kregen dan te horen dat hun kinderen dood waren. Honderden gedupeerde families hebben een vereniging opgericht... en eisen een landelijk onderzoek. Maar dat is niet eenvoudig. Het Openbaar Ministerie in Spanje wil dat ieder gezin... een aparte klacht indient bij de plaatselijke autoriteiten. En de stad Sevilla zegt dat de zaken verjaard zijn... als het allemaal al gebeurd zou zijn. Dagblad de Pers duikt in de wonderenwereld van de keukenhandel. Het is een ondoordringbare jungle van winkelformules... stuntkortingen en handjeklap. Achter de schermen trekt maar één man aan de touwtjes... keukenkoning Ben Mandemakers uit Kaatsheuvel. Wie denkt dat hij met een offerte van bijvoorbeeld Brugmankeuken... scherp kan onderhandelen bij bijvoorbeeld Keukenmax, Grando of Montel... heeft het mis allemaal van Mandemakers. Tip van een onafhankelijke keukenhandelaar... let op als u korting krijgt op apparatuur. Dat tellen ze vaak weer op bij de prijs van de kastjes. De Volkskrant heeft een minstens zo boeiend onderwerp, het welzijn van vis... Europese wetenschappers zijn bezig om de kennis over dat onderwerp in kaart te brengen. Dat is hard nodig, want in de discussie over dierenwelzijn bungelt de vis vaak onderaan. Een van de onderzoekers zegt dat ze steeds meer te weten komen over het slachten van vis. Dat kan het beste door elektronisch bedwelmen. Je geeft ze een stroomstoot, dan leg je ze op ijs en dan gaan ze zonder stress dood. Daar wordt over gepraat op een congres in Madrid en dat morgen wordt afgerond.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 your love. klacht van Phil Collins. Love is here and now you're gone. De verhouding tussen Nederland en Iran is ijzig... na de executie en begrafenis van Zagra Bahrami. Na de felle Nederlandse verwijten over de gang van zaken... beweert Iran nu dat Nederland terroristische bewegingen ondersteunt. In Iran zitten nog steeds enkele mensen met een Nederlands paspoort gevangen... dus kun je je afvragen of hun lot door de recente ontwikkelingen wordt beïnvloed... Atman Al Mansouri is de zoon van Abdullah Al Mansouri, die sinds 2006 vastzit. Beschuldigd van terroristische activiteiten. Ik vroeg hem wanneer hij voor het laatst iets van zijn vader had gehoord of gezien. Uh, voor het laatst is het uh, ergens in september, medio september, als ik het goed heb. medio september 2010, ja. Juist, en hij is beschuldigd van terroristische activiteiten. Uh, hoeveel straf heeft hij eigenlijk gekregen? In eerste instantie heeft hij uh, de doodstraf uh, gekregen. Bij Vorstek was hij eigenlijk 20 jaar geleden ook al de doodstraf had hij gekregen. Ja. Nou goed, in 2007 uh, is het ook uh, opnieuw dus uh, gebeurd. Uh, achter gesloten buren uh, zijn er uh, drie. Uh, ...zittingen geweest, waar Nederland niet van op de was geweest, terwijl Iran uh, ja, harde beloften had gedaan aan Nederland... ...om uh, dat er consulaire uh, bijstand zou zijn en dat er iemand van de ambassade aanwezig zou zijn. Dat is ook niet gebeurd. Goed, uh, dus uh, heeft het doodstraf gekregen en uiteindelijk, uh, na veel kabaal via de uh, media en uh, door toedoen ook van Amnesty International... Uh, ...is dat uh, omgezet tot 30 jaar en Iran heeft dat bevestigd. Ja, ja. Of het daarbij is gebleven, dat weten uh, ja, we nog niet. U weet niet of het daar eens bij is gebleven. Hoe bedoelt u? Nou, in de zin, uh, goed, wij uh, weten uit ervaring. En uh, ook uh, naasten van ons, met, uh, daarmee bedoel ik dus uh, kameraden van de beweging, en van de, de HALO. Uh, die uh, zijn en uh, voor. Uh, in, in, uit ervaring weet u dat zij dan. Uh, meerdere mensen ook die dan uh, de, de gevangenisstraf hadden gekregen. Sommige 15 jaar en sommige 30 jaar. En uh, wat later toch uh, opnieuw. Uh, omgezet is tot doodstraf. aan het ook uitgevoerd is. En u weet dus en... niet of dat gebeurd is? Dat weten we dus ook niet en dat is dus eigenlijk wat ons op dit moment enorm zorgen baart, dat wij sinds september niks meer van hem hebben vernomen. Vervolgens komt het feit, de executie van vorige week van mevrouw Bahrami, ja, dat daar ons nog meer zorgen. Ja. ja, wat voor indruk hebt u eigenlijk gekregen van de manier waarop minister Roosentaal en zijn ministerie hebben geopereerd in de zaak Bahrami? Nou goed, in de zaak van mevrouw Baram, wil ik de gelegenheid hier nemen om de familie te condoleren. Maar goed, van de daarvan van, nou Nederland, gefeliciteerd, u heeft gefaald. Uh, want als ik dan kijk naar de uitspraak van zijn excellentie... Dat eh, dagen van tevoren aangeeft eh, dat wij op alle hoge niveau alle middelen hebben ingezet. En vervolgens, eh, nou een paar dagen later, als hij voor de Kamer komt eh, en dan, dat hij dan eh, toch een andere uitspraak doet. Dan denk ik van, dat hoort niet bij een diplomaat, dat hoort zeker niet bij een, een minister. Omdat het volks zeg maar voor de gek heeft gehouden. Eh, en uiteindelijk geeft hij zelf toe dat hij eh, toch, toch niet alle middelen heeft ingezet. Onder andere niet gesproken met de minister van de zaken van de Iran. Onder andere eh, niet aangekartig heeft bij de VR of niet aangekartig heeft bij de, bij de uh, Europese Unie. Ja, dat zijn ze toen, uh, toch nog uh, een kwalijke uh, zaak. En uh, het kwaad is al geschiet. Hè? En op het gegeven moment, nadat uh, mevrouw Barami geëxecuteerd is... dan uh, wordt pas de uh, Iranse ambassadeur op het match geroepen. Ja, dan denk ik, uh, daarmee uh, krijgen we dus mevrouw Barami niet meer tot leven. Nee. Maar is dit ook aanleiding voor u om uh, bezorgd te zijn... over uh, um, hoe buitenlandse zaken uh, de belangen van uw vader behartigt in Iran? Nou goed, buitenlandse zaken. Uh, sinds vorig jaar uh, mei uh, ben ik uh, mijn persoon geweest. Daar uh, ben ik daar geweest. En ik heb een overleg gehad. We kijken van hoe ver uh, zijn de zaken. Het enige in ieder geval wat ik steeds te horen krijg... is uh, nou, dat ze dus ook op alle middelen en op alle niveaus... dus blijven aankloppen, blijven aandringen. En sinds vorig jaar mei... Tot vandaag heb ik pas weer uh, een contact gekregen uh, vanuit Buitenland Zaken om, om aan te geven van, ja, dat er nog geen nieuws is. Vandaag? Uh, en, vandaag hebt u weer contact gehad met buitenlandse Zaken? Vandaag. Dus uh, mei 2010. Vandaag voor het, uh, voor, het, uh, voor, het, uh, voor het IRIS weer, dus dat er van hen uit uh, is er contact geweest, alleen maar dus om te zeggen van of ik nieuws heb. Nee, ik heb helaas geen nieuws. Mijn laatste nieuws is dat ik dan sinds september niks meer van mijn vader heb uh, gehoord. Ik beschik niet over de middelen om over het nieuws uh, nee. uh, te, te komen. En uh, dus bovendien u dat buitenlandse zaken via haar uh, diplomatieke uh, kanalen ja, dat, nieuws heeft nemen. Ja, dat is de normale gang van zaken. Dat is een uh, goed uh, bedoel uh, als wij kijken. Dus uh, ik, uh, het is niet goed om te vergelijken. Toch kunnen we daar niet, helaas niet omheen. Uh, om te vergelijken van uh, wat, wat er gedaan is voor mevrouw Bahrami, Ondanks wat voor uh, aanklachten tegen haar zijn uh, geweest. Maar goed, hè, als ze in ieder geval zijn een steekje laten vallen. En wat eh, wonderbaarlijk eigenlijk, of wat vreemd is dat Nederland, in ieder geval dus hier zeker Berland Zaken, dat we geen lijst trekken uit het verleden. Hoe vaak heeft Iran eh, Berland Zaken niet voor de gek gehouden? Hoe vaak hebben ze Nederland niet onder de tuin geleid eh, wat betreft hun beloften en uitspraken? Bent u zelf nog van plan om eventueel een poging te doen naar Iran te gaan, al dan niet in het geheim om achter het lot van uw vader te komen? Nou, uh, het is uh, zo dat Iran uh, hun best doet om mij daar ook te krijgen. Ze hebben mij, uh, Nou, zij ze, ze willen mij ook heel graag uh, daar hebben. Ze, ze hebben nog met mij ook een appelje te schillen, uh, als ik het zo mag zeggen. Juist. Maar goed, uh, ik bedoel, uh, wij zijn ook niet van gisteren. Uh, ik, ik zit ook al twintig jaar in het vak, wat dat betreft. Zij, uh, in het begin hebben zij het op een diplomatische wijze zeg maar, geprobeerd. Ze hebben geprobeerd achter te blijven. Ze hebben mij uh, de hemel, uh, de hemel uh, zeg maar... Uh, beloofd en ze hebben mij alles beloofd wat ik wat ik ben en wat ik mij eh, alleen om u te dat... lokken en ze hebben mij nou ook nog zelfs oh, gezegd... Van, nou als je terugkomt uh, naar Iran dan zijn we bereid om een strafvermindering voor uw vader uh, te, te zorgen. Goed, ja. ik, ik wens u uh, nou ja, heel veel sterkte de komende tijd. En uh, ik hoop dat er snel toch iets bekend wordt. Je weet nooit via onvermoede kanalen misschien over uh, het lot van uw vader. Dank u wel. Dat, dat hopen we. En vandaag uh, ja, goed, het goed nieuws in ieder geval dat de Kamer heeft in ieder geval uh, ja, dat hij dus uh, zijn nagehaald om te kijken van over een Iran aan te klagen bij de Nationale Grijp. Ja. Uh, dat is een pluspunt. Dat had al heel lang gemoeten. Oké, okay, dat vindt u. Dat, heeft dat het zou het, u ondersteunen. Dat een leven moeten bekostigen. Ja. Ja, goed. Dank u wel, meneer Almansouri. Ik dank u vriendelijk. Goedenavond. Goedenavond daar. Ma vie entière Je peux vous donner un peu de mon cœur Mais avant il faut que vous dansiez Dansez dansez dansez vous dansez dansez dansez vous dansez dansez dansez, dansez vous dansez Si vous ne dansez pas avec moi Comment puis-je savoir ce que nous serions Dansez dansez dansez-vous Êtes-vous quand je bouge là? Que feriez-vous quand je bouge ici? Où iriez-vous quand je fais un pas en arrière ou en avant? Pink Martini. Het zal vast niet iedereen zijn opgevallen... maar de huidige Europese Commissie zit er precies in jaar. Tijd voor een beoordelingsgesprek, dachten wij. Dus we hebben contact met de studio van het Europees Parlement... met de Europese correspondenten van het AD en Elsevier... Frans Bogaert en Carla Joosten. Hallo, alle twee. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Frans Bogaart eerst maar eens een algemeen oordeel. Hoe heeft de commissie als geheel het gedaan in jouw ogen? Ja, je, je kunt naar de commissie inderdaad kijken als, als groep, als collectief en mm. uh, naar de individuele commissarissen. Uh, en ik vind eigenlijk uh, geen van beide erg, uh, erg sterk. Um, we hebben natuurlijk iets langer dan deze commissie uh, dat nieuwe verdrag van Lissabon gekregen en daarna moest een nieuw evenwicht gevonden worden tussen uh, de drie grote instellingen de commissie en het parlement en, en de raad die uh, de lidstaten vertegenwoordigt. Mm -hmm. Nou, Als je dan na een jaar kijkt, dan zie je dat uh, de raad... eigenlijk een groot deel van het laken uh, naar zich toe uh, heeft weten te trekken. Raad zijn de, uh, de regeringsleiders, dat, uh, leiders, hè? Ja, dat, ja de ja. regeringsleiders ja. Of, of de ministers van, mm -hmm. uh, van regeringen. En je ziet tegelijkertijd dat het uh, Europees parlement... Uh, zijn nieuwe bevoegdheden ook fantastisch gebruikt. Uh, een mooi voorbeeld is natuurlijk uh, dat, dat beroemde SWIFT-verdrag... van onze eigen Janine Hennis... Uh, toen, uh, toen het parlement dus zowel de Europese leiders als uh, de Amerikaanse leiders uh, weer stond. Ja. ja, en dan zie je dat de commissie het een beetje aflegt eigenlijk tussen die ja. twee. Garna Joost, is dat ook jouw oordeel over de commissie? Nou, ik, nee, ik denk dat de commissie dat die helemaal niet uh, machtiger had, hoeven, of had moeten worden... volgens het verdrag van Lissabon, Maar um, die uh, commissie heeft gewoon een positie als een soort makelaar tussen de lidstaten... En die eh, voert vooral eh, de zaken uit die eh, vanuit de lidstaten worden aangedragen. Natuurlijk kunnen, ze ook, kunnen de commissarissen zelf initiatieven nemen. Maar daarvoor moeten ze toch ook wel niet al te hard voor de troepen uitlopen en rekening houden met wat er in de lidstaten speelt. En dat eh, beseft eh, de voorzitter van deze commissie, Barroso, volgens mij maar al te goed. Ja, ja maar dat wel, ik, ik zou zeggen, nou ja, goed, het, uh, ze voeren het uit. Het is toch ook een soort regering van Europa. Nee, nee, nee, nee. De, com de commissie is, is een collectief van uh, uitvoerende bestuurders, kun je zeggen. Mm. En het is echt geen kabinet of zo, want. Uh, uh... De Europese Unie is geen land. Dus je kan het nee. echt niet zien als een regeer, de, de regering. Nou, is Europa dat zou, ook geen land? Het zou eerder maar... de Europese Raad zijn. Ja, nee, wat okay. zeg Ja, Europa is ook geen land, natuurlijk. Maar goed, nee, nee je hebt gelijk. Maar um, um, hebben we bijvoorbeeld hadden we niet meer van de commissie uh, moeten horen. bij de bestrijding van de kredietcrisis en de eurocrisis? Nou, volgens mij hebben we daar best wel veel van hun gehoord. Alleen, ja, wat dringt er door tot de publiciteit? Ehm. Mm uh, ik heb toevallig vandaag eventjes geturfd wat er vandaag allemaal van de commissie naar buiten is gekomen. En dat, dat varieert van veiliger internet tot uh, concurrent, meer concurrentie, tot uh, uh, de rol van uh, Europese belastingen, tot een uniforme oplader voor mobiele telefoons. Dat heeft misschien wel de capaciteit gehaald. Ja. Uh, nou, en uh, een, nieuw, uh, een, een, een fusie die is goedgekeurd tussen twee verpakkingsindustrieën. En het industriebeleid is het nieuws geweest, tenminste okay, in het ja. nieuws uh, van de vakpers. Niet alles haalt uh, de grote media. Met andere woorden, uh, Frans Bogaert, um, um, het, het zou ook wel kunnen dat het een beetje aan de journalistiek ligt? Ehm. Um. Ja, dat, dat moet je nooit uitsluiten natuurlijk. Maar uh, wat mij bij de commissie stoort... dat is uh, dat wij werkelijk worden doodgegooid met persberichten en, en persconferenties... over uh, dat het uh, mobiel bellen weer 0,0003 cent goedkoper is geworden. En dat moeten we dan 80 keer horen. En nou ja, nu vandaag die universele lader, dat zal ook nog uh, tig keer uh, terugkomen. En ondertussen geven de, de grote landen verklaringen uit over het buitenlands beleid en uh, regelen de Europese leiders en de ministers van Financiën de kredietcrisis. Hmm. En dat is nou precies wat ik bedoel. De commissie moet wel uitvoeren, uh, maar de commissie moet ook initiatieven nemen. En dat wordt veel te veel overgelaten aan de andere instellingen op dit moment. Maar ik protesteer toch even Frans. Want uh, bijvoorbeeld de Ashton, de hoogvertegenwoordiger buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die heeft uh, in het nieuwe Lissabon-verdrag helemaal niet de opdracht gekregen om zomaar plots klaps te gaan vertellen wat zij overal van vindt. Zij moet dat in overleg doen met de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten. Dus het heeft helemaal. Z zij moet eerst uitgebreid overleggen voordat ze een bepaalde mening naar buiten kan brengen. Het is dus geen rol is meer achter de schermen, zeg, zeg je. Ja, ja, nou ja dat is er dan heel slecht, want die verklaringen van die lidstaten die liggen al op straat voordat zij uh, iets naar buiten kan brengen. En dat is omdat ze gewoon ontzettend traag is en niet op de plekken is waar ze moet zijn. Dat begon vorig jaar al met, uh, met Haiti, met de aardbeving waar wat ze op. Tussen de hulpverleners had moeten gaan lopen. Ik heb in de loop van het jaar gezien uh, met Rwanda, uh, waar verkiezingen waren, presidentsverkiezingen. Uh, er waren drie oppositieleiders, uh, er is er één vermoord, er zat er één in de gevangenis en de derde had huisarrest. Uh, de president wordt met, uh, in de 90% herkozen en dan komt er van Essen een verklaring dat uh, de verkiezingen democratisch zijn verlopen. Nou ja, dan breekt echt mijn klomp. Nou ja, en, en nu Egypte weer, uh, ze is nergens. Uh, nee. uh, ze heeft een ontzettend groot diplomatiek apparaat en er komt niets uit. Maar ze had het aftreden van Mubarak moeten eisen? Uh, ik heb gezien dat uh, in ieder geval vorige week uh, de fractieleider van de Christen Democraten, die natuurlijk helemaal niet zoveel ruimte heeft, omdat de meeste regeringsleiders Christen Democraat zijn, dat die in ieder geval een formulering vond. Uh, dat het Egyptische leiderschap uh, niet in de weg mocht staan... aan uh, democratie en uh, hervormingen. Okay. Ja, ja. Daar had zij misschien ook op kunnen komen. Over Ashton zijn jullie het duidelijk niet eens. Dus de, de, de commissaris voor het buitenlands beleid. Uh, Barroso, de voorzitter. De man die toch echt de commissie naar buiten toe ook echt vertegenwoordigt. Hoe vinden jullie dat hij doet? Hij is aan zijn tweede termijn begonnen. Doet hij het wat jou betreft ook goed, Carla? Nou... Nee, ik heb daar niet, uh, niet een heel negatief <laughs> nee. of positief oordeel oh. over. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat de man uh, heel veel moeite doet uh, om Europa. Uh, bekend te maken door uh, heel veel marketingtaal uit te slaan. Wij journalisten worden daar af en toe echt niet goed van... want je krijgt steeds dezelfde kret kretologie te horen. Mm. Maar um, volgens mij is het ook weer niet de bedoeling... dat hij als een soort uh, president uh, door Europa trekt. Nee, dus het is helemaal niet erg dat hij hier zo bekend is... Goed, laat, laten we het vergelijken met, met, met um, um, Frans Boogert. Uh, we weten dan van onze eigen commissaris Kroes... dat zij in ieder geval in de vorige periode van de commissie... met enige regelmaat van zich niet horen. Niet alleen in Nederland, ook daarbuiten. We waren misschien meer geïnteresseerd omdat wij Nederlanders zijn, maar toch. Uh, um, nu horen we niks meer van haar. Betekent dat dat zij onzichtbaar is... of betekent dat wij niet meer geïnteresseerd zijn uh, uh, in, wat, in, in, in wat zij doet? Haar portefeuille. Nou, wij horen best nog veel van haar, want uh, er gaat toch niet echt, uh, er gaan niet heel veel dagen voorbij zonder dat, uh, dat ook van haar uh, nieuwe initiatieven komen. Of, of speeches of uh, discussie bijdragen. Dus het is niet zo dat ze onzichtbaar is geworden, maar ze heeft natuurlijk een veel minder belangrijke portefeuille dan in, in de vorige commissie. Ja. Uh, de concurrentieportefeuille, dat is eentje van de top drie. Uh, en ja, deze die hoort daar echt niet bij. Dus dat, dat kun je, denk ik niet haar aanrekenen, maar nee. dat is gewoon de portefeuille waar ze zit. Ja. Uh, over ja. Barroso wil ik nog wel eventjes uh, wat zeggen. Ik, ik had daar na die eerste vijf jaar niet echt ontzettend hoge verwachtingen van. Maar hij heeft zich laten herverkiezen met, uh, met de belofte van... Uh, jongens, ik zal er nu eens echt tegenaan gaan. Uh, ik hoef toch niet meer herkozen te worden, want dat kan niet meer. Dus ik ga me nu onafhankelijk opstellen. Nou, daar heb ik het afgelopen jaar toch ook maar weinig van gezien. Hè? Als, uh, als ja. Frankrijk dan uh, massaal begint uh, Roma het land uit te katapulteren... dan is het uh, zijn commissaris van Justitie die daar iets van moet gaan zeggen. Dan doet hij dat niet zelf. Uh, nou, en tegen andere kleinere landen durft hij dan wel. Misplaatste uitval naar Nederland toen, uh, toen wij bezwaren maakten tegen de begroting 2011. Dan, dan durft hij eens wel. Maar tegen de grote landen durft hij het niet op te nemen. Dat valt me toch na die vijf jaar wel tegen. Ik had echt meer van hem verwacht in deze periode. Ja. Maar misschien komt dat nog. Ja, en, en, maar jullie, jullie verschillen dus blijkbaar ook van mening wat dan precies de taak is in, in het naar buiten treden. Is er dan iemand. Laat ik het anders zeggen: er zijn 27 eurocommissaris. Ik ben altijd blij dat mensen mij niet vragen of ik ze alle 27 op kan noemen. Als ik dat jullie trouwens zou vragen. Uh, Carla, kan je, zou jij het kunnen? Moet niet doen hoor, maar zou je het kunnen? Nee, nee, nee. nee. nee. nee, nee. Ik heb echt met, met de opzet de hele lijst meegenomen. Met alle volgstjes okay. erbij. Ja, ja. Ik denk als je me doodhaal gaat vragen wie de commissaris van concurrentie is, dan weet ik het nog wel. Maar. Uh, meer nee, taligheid. Dat doe ik niet. Wat ik je wel wil vragen, wie is er nou echt opvallend en goed? Dus, hè? Waarvan je ja, zegt. Ja, dat, nou... dat vind ik echt heel moeilijk te beoordelen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel een aardig voorbeeld vind van iemand die gewoon zijn werk doet. zonder dat je er ooit eens over hoort, is Almunia. Dat is een Spanjaard die is Nederlandse opgevolgd. Vies, yes. Ja, precies. Die man heeft uh, in zijn eerste jaar al meteen uh, voor 3 miljard. Uh, aan boetes opgelegd aan bedrijven die de concurrentieregels hebben overtreden door een zwaar bedrog te plegen. Ja. Uh, dat een bedrag wat Kroes uh, ook een keer uh, heeft opgelegd in 2007. Ja. Maar we, we hoorden niks van hem, omdat hij het gewoon niet uitdraagt wat hij doet. Maar Kroes hij doet het wel. het wel heel goed. Ja. Hij doet het wel, ja. Oké. Okay. Um, um, um, nou, ik, Frans, ik ga jou niet vragen of jij die ook goed vindt. Ik ga jou vragen wie jij dan echt goed vindt. Want je bent zo kritisch. Nee, er zijn, zijn absoluut goede commissarissen. Uh, mijn favoriet is eigenlijk... Uh, boven de toch wel grote grijze massa... Uh, Barnier, de Fransman. Die uh, interne markt doet. Uh, ja. Die is al eerder commissaris geweest. Die is ook al uh, minister van Europese Zaken geweest. Hij heeft meegewerkt aan de grondwet. En uh, ja, die weet gewoon toch uh, zowel achter als voor de schermen uh, behoorlijk wat binnen te halen. Uh, afgelopen week nog heeft hij ook weer die, die financiële waakhonden wat extra opgetuigd... door goed samen te werken met het, uh, met het Europees parlement. Mm -hmm. Hij is nu weer erg druk bezig met die grondstoffenhandel. Uh, dat vind ik echt het voorbeeld van een, een heel goede commissaris. Ik had die eigenlijk best als, als voorzitter van de commissie uh, willen zien. Maar helaas, dat had politiek weer allerlei voeten in de aarde. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Mag ik hier nog wat een toevoegen? De, ja? uh, heeft, ik vind hem ook, ook goed. Um, maar ook hier van deze commissaris hoort natuurlijk bijna nooit iemand wat... omdat dat niet uh, doordringt. Ja. En uh, wat heeft ooit Jacques Delors gezegd over de interne markt? Die zijn ook heel belangrijk, hè? die interne markt voor Europa. Maar wie wordt dan overliefd op een interne markt? En dat vind ik altijd wel een heel goed citaat. Ja, nou, vroeg ik ook niet of jullie verliefd waren geworden op een van de commissarissen. Maar hoe verklaren jullie nou. Jullie zijn, zitten er allebei, jullie kijken daar allebei naar met, met, met Nederlandse ogen. Hoe verklaren jullie het grote verschil in beoordeling tussen jullie? Nou, dat is volgens mij ook uh, afhankelijk van uh, hoe je inschat hoe Europa moet functioneren. En ik denk dat uh, de, de, de natie dat die toch nog wat uh, boven het collectief van de Europese Unie staat. Ik denk ook als, dat dat nog zo is als je kijkt hoe het nu geregeld is in, in de jongste verdragen. Maar als je vindt dat de Europese Unie meer als een collectief, als, als, als een Verenigde Staten moet gaan functioneren... dan denk ik dat je vindt dat die commissie... Meer naar voren om te treden. Is dat waar, Frans? Ben jij meer, wat dat betreft, meer uh, Europeaan? Dat ik nog maar even zeggen: is gevaarlijk om dat meteen weer te kwalificeren, dan, dan ja, van Carla is, uh, is? Dat is inderdaad gevaarlijk, ja. denk ik. Uh, het verschil kan zijn dat ik uh, inderdaad de commissie de loor nog mee heb gemaakt. Uh, maar dat was een andere tijd. En uh, ik realiseer me heel goed uh, dat, uh, dat, we, ja, dat we nu met andere realiteiten te maken hebben. En, en met name met de toegenomen rol van lidstaten. Maar als je nou kijkt naar het parlement. Hè, dat, dat, dat heeft toch ook een hele tijd er eigenlijk maar bijgehangen. Uh, en dat heeft stapje voor stapje toch uh, wat, wat meer macht gekregen. Mm -hmm. uh, er zitten door de 700 mensen. En dan zie je dat, dat één figuur daar uh, verhofst dat. Wat op het ogenblik mijn absolute Europese favoriet is, dat hij daar het verschil kan maken. Ja. Uh... Ik zeg niet dat dat nou. nu de meest geschikte commissievoorzitter zou zijn. Waarschijnlijk <laughs> helemaal niet, want dat zou grote ruzie zijn. Maar het is wel iemand die uh, blijft proberen, blijft trekken... en toch uh, uh, coalities weten vormen. En dat mis ik bij de commissie. En de okay, voorstander nou, van de Verenigde nee, Staten van Europa. Nee, maar la laat ik dan proberen dit uh, gesprek af te ronden... door te concluderen dat we dit gesprek over de uh, Europese Commissie... in elk geval kunnen besluiten met de conclusie... dat het Europees parlement in elk geval meer van zich laat horen. <laughs> <laughs> Dank jullie wel, Carla, Joosten ja. en Frans Boogert. Yes. Hier in twaalfontenen, 's morgens vroeg bij het ontbijt, zit ik in een trage zin. Naam van de film ben ik kwijt. Foto's van bekende mensen. Naast elkaar aan de muur. Die elkaar het beste wensen. De wielrenner hangt op zijn steen. Gisteravond nog het mond. Of pain. op de bruiloft waren we dronken. Waar de tijd aan ons verdween, werd een laat grote genade. De taxi maakt zijn laatste regen, ging stilte als een serenade. Het zachte bed, wat fijn is dit? Ja, lai la, la, la, la De nacht weer is verdwenen, als een ruiter op zijn paard, door de volle maan beschenen. De herinnering bewaakt in de auto naar het noorden, na een nacht van overvloed, Willem Wilming zware woorden. Weerde hij mee tegemoet. Hotel Trois Fontaine van Herberg de Troost. Echo. Prenataal onderzoek en keuzevrijheid. Onder deze wat klinische titel schreef journalist Maarten Slagboom... een indringend boek over zijn ervaring met een zeer moeilijke beslissing in zijn leven. Vijf jaar geleden bleek bij Prenataal onderzoek namelijk... dat zijn dochtertje meervoudig gehandicapt geboren zou worden. En uiteindelijk besloten zijn vrouw en hij toen de zwangerschap af te breken. En Maarten Slagboom is hier. Welkom. Dank Ja, wel. Het is een heel persoonlijk boek... Um, waarom hebt u het willen schrijven? Ik heb eigenlijk het vooral willen schrijven, want u zegt een heel persoonlijk boek. Aanvankelijk was het idee om juist vooral een journalistiek boek te schrijven. Dat is wat ik graag doe, ik ben journalist. Ik wil graag inzichtelijk maken waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Uh, we hadden vijf jaar geleden uh, uh, hebben voor die keuze gestaan... of we die zwangerschap wilden afbreken of niet. Dat is een uh, behoorlijk ingrijpende uh, gebeurtenis... Dat riep heel veel vragen op, ook achteraf. Natuurlijk ook in die weken waarin we voor die keuze stonden. Maar ook achteraf. Um, en er kwamen eigenlijk in de loop van de jaren alleen maar nieuwe vragen bij. Echt feitelijke vragen. Um, hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom uh, is die keuze waar wij voor gesteld zijn op ons bord beland? Hè? Wat, wat zijn de, de invloeden die daarachter uh, schuilgaan? En de ideologieën misschien ook wel van mensen die daar invloed op uitoefenen. Die prenataal onderzoek willen uitbreiden, die de mogelijkheden daarvoor willen uitbreiden. Wat zijn de remmende factoren daarop? Um, en ik vroeg mij ook af, hoe zou het nou geweest zijn... als we bijvoorbeeld in omliggende landen hadden gewoond? Hadden we dan dezelfde keuze gehad? Dan was er geen prenataal onderzoek misschien geweest. Misschien niet, of, of, of juist, juist op een andere veel eerder, manier. Op een andere manier ja. Waar we er ja. anders mee omgegaan, is een ja. andere cultuur op dat gebied? Dat bedoel je met ideologische ja. keuzes? En, ja, ja, ja, ja. ja, had ja. ik het makkelijker gehad als mm -hmm. ik uh, gelovig was geweest? Hè? Was het dan een eenvoudige keuze geweest? Al dat ja. soort dingen dacht ik van, nou laat ik nou eens op een rij gaan zetten en uitzoeken. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ja. Hè? Wat, wat, wat, uh, wat speelt er? Wat, wat maar is het was het? dus aanvankelijk een journalistieke vraag. Maar ja. goed, als je dit leest, kun je toch echt niet zeggen nee. dat het een... Het uh, puur journalistiek boek is. Nee, maar het is natuurlijk heel persoonlijk gemotiveerd. Ja, die ja. vragen had ik mijzelf niet gesteld als nee. ik niet voor die keuze had gestaan. Want u schrijft ook ergens... Uh, uh, um, dat u uh, door uw beslissing... om de zwangerschap af te breken... levenslang hebt. U worstelt nog steeds met de vraag of het een goede beslissing was, of niet? Ja, maar dat levenslang... dat, dat klinkt eigenlijk uh, alsof je uh, je schuldig voelt... Ja. Hè, en spijt hebt. Ja. Maar waar ik gaandeweg achter uh, ben gekomen... of zo voelt het althans... Uh, en dat betekent dat levenslang eigenlijk veel meer... En dan komen we volgens mij gelijk bij de kern waar het boek uh, uh, over gaat, wat mij betreft. Is dat je als ouder in alle gevallen schuldig bent. Je voelt je altijd schuldig, welke keuze je ook maakt. Dus ook als ook, je dat leven. Ook als je de keuze maakt van uh, laat maar komen. Ondanks al die uh, ernstige aandoeningen, want daar gaat het dan uh, over, ja. want anders zou je niet twijfelen. En um, dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat je. Kijk, wel je... vroeger overkwam je dat een zwaar gehandicapt kind. He, dat daar kwam je pas achter bij de geboorte. Mm -hmm. En dan overleefde het wel of niet. Uh, en als het overleefde, dan had je daar maar mee te dealen. Ja. En dat ging dan met pijn en moeite. Dan was er altijd een... In die grote gezinnen die je vroeger had, was er altijd... He, vaak althans, een kind dat niet goed meekwam. Een mongoltje of een zwakzinnig meisje. Of nou goed, ja, ongelukkige kinderen noem je dat <laughs> ja. Dat hoorde erbij. Ja. Dat was, was vervelend, het was verdrietig. Maar dat hoorde erbij. Nu overkomt het je niet, maar uh, door dat prenataal onderzoek kies je ervoor. Ja. Dus je komt, je komt in een positie als ouder. Die, die rol die past je eigenlijk niet als ouder. Dat je kiest um, in beide gevallen. Dus ofwel je bent schuldig omdat je uh, een kind geboren laat worden willens en wetens dat aan allerlei ernstige aandoeningen leidt... dat waarschijnlijk heel veel operaties moet ondergaan, pijn leidt... geen niet echt een vreugdevol leven tegemoet gaat, et cetera. Ofwel, uh, je bent uh, uh, schuldig omdat je dat ongeboren leeft... je eigen ja. gewenste kind hè, het leven eigenlijk ontneemt. Het is eigenlijk een onmogelijke keuze. Ja. Zijn er dan mensen, artsen bijvoorbeeld, die hebben kunnen helpen bij die keuze... Nee, dat mogen ze natuurlijk ook niet. Hè? Zij kunnen alleen uh, schetsen hoe die diagnose er vermoedelijk uit komt te zien. Ja. Maar zij mogen niet, tegen je. Arts zeggen... niet. Nee. nee en vrienden? Kun... Vrienden mogen dat natuurlijk wel. Ja. Alleen, uh, wat bleek in de praktijk... en ik denk dat ik het zelf precies hetzelfde had gedaan... vrijwel iedereen zegt... niemand kan die keuze voor jullie maken. Hè? Dus, uh, niemand wil eraan eigenlijk. Dat nee. zou ik zelf denk ik ook... Zou misschien ook de vriendschap beïnvloeden... Dat ook. Er was één vriend die dat heel expliciet uh, tegen mij uh, zei. Van, nou, ik ga alleen maar zeggen wat ik zou doen, denk ik. Als jij me daar expliciet om vraagt. Nee. En toen zei ik, van, nou, dat ga ik dus niet doen. Nee, want dat dus, vind je dan toch weer je eigen verantwoordelijkheid. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid. En als ja. ik tot een andere keuze zou komen, dan zou dat altijd de boel uh, beïnvloeden. Ja. En hoe reageerden mensen in uw omgeving? Geschrokken. Heel erg geschrokken. Mm. Maar allemaal uh, toch een beetje de handen er... Van, heel meelevend, hè? Ja, uh, ja. maar wel de handen ervan aftrekken. Want ja, wat moet je daar in godsnaam over zeggen? Kijk, het, het was, er was ook niet een heel helder beeld uh, waar het op neerkwam. Is dat wij te horen kregen de situatie van uw dochter is heel ernstig. Die woorden die vielen voortdurend. Er was een kans dat ze zou komen te overlijden bij de geboorte. Uh, er was een kans dat we na de geboorte opnieuw voor een keuze, of alsnog voor een keuze gesteld zouden worden. Maar dan zou het euthanasie zijn. Dan zou het euthanasie ja. zijn. En het ja. ingewikkelde dan is natuurlijk dat, dat jij daar niet meer over gaat als ouder. Althans, althans niet alleen meer. Ja. Precies, dan ja. gaat het over ja. ondraaglijk en uitzichtelijk ja. lijden. Ja. Net als bij uh, oudere euthanasie, zal ik maar zeggen. Um, maar je krijgt dus niet een, een blauwdruk. Het was heel ernstig. Uh, voor hetzelfde geld kon het relatief meevallen. Ik bedoel, ze zou <laughs> sowieso verlamd zijn vanaf haar middel, ze zou incontinent zijn. Ze zou, haar hersenen waren beschadigd al op dat moment. Maar dan nog. Ja. Kan het relatief, wat is, wat is dan relatief meevallen? Ja, precies, wat is dan, dan kom je op, ja. dat, op die ja. vraag. En dat ja. is eigenlijk ondoenlijk. Ja. Dan gaat u in uw boek um, um, op bezoek bij artsen, bij ethici... Uh, bij mensen die een andere beslissing ook hebben genomen. Ja. Was dat laatste niet enorm pijnlijk? Ja, dat is ook het eerste wat ik gedaan heb. Ik ben gelijk naar iemand uh, gegaan... Dus die het kind hebben laten komen, zal ik maar zeggen. Ja, nou, die uh, ook leiding geeft aan een soort internationale uh, vereniging... die alle kinderen met de aandoeningen die mijn dochter had... als de zijne beschouwt, zo mm -hmm. zegt hij dat ook. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk de eerste geweest van al die interviews. De eerste uh, man die ik heb opgezocht. Dat laat ik maar met het moeilijkste beginnen. Ja. Wat waren dan de vragen waar u antwoord op wilde hebben? Van hem specifiek. Ja. Um, hoe zien die levens eruit? Ja. Uh, en uh, is, het, uh, is het verwerpelijk eigenlijk als mensen zo'n keuze maken? Hoe, hoe beoordeel je dat als je uh, voortdurend om je heen leeft met mensen die zo zwaar gehandicapt zijn? En lijden precies ook aan die handicaps waar wij mee te maken kregen ja. ineens. En, en, en hebt u antwoord op die vraag gekregen? Ja. En hielp dat? Nou, hielp, dat, klinkt, dat dat is natuurlijk heel belangrijk om te onderstrepen. Het is niet een therapeutisch boek of zo. Het was nee, er niet nee, op nee. uit om. Nee, om, om, om, om uh... Maar u, u bent speciaal iemand gaan opzoeken die een kind had, zoals ja. een kind geworden zou zijn als het waarschijnlijk, hè, als, ja. het, als, het, als het had geleefd. Ja. En u wilde antwoord op de vraag van hoe is dat dan? Ja, en wat zijn de gevolgen eigenlijk van dan? de keuzes die ik ja. heb gemaakt? Of mijn ja. vrouw en ik natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk, ja, ja. Uh, die wij hebben gemaakt, die keuze. Wat, wat zijn er de gevolgen van? Ja. En hij schetst een, een beeld. En dat wilde ik absoluut ook niet, niet in de zin van... daar ben ik bij geholpen. Maar ik wilde dat beeld compleet maken. Wat zijn de gevolgen voor mensen die met die handicap leven? Uh, ja. op, op basis waarvan wij dat besluit hebben genomen mm -hmm. in de tijd. En dan kom je ook wel op toch wel hele interessante dingen ook, bij zo'n man... Namelijk? Namelijk? dat door het feit dat er zo ontzettend veel uh, abortussen worden gepleegd... in die situatie, om die handicap... mensen helemaal onthand raken, ook niet meer weten hoe ze die behandeling moeten doen. Want ze kunnen helemaal niet meer oefenen. Dus het komt zo weinig meer voor. Uh, anders dan bijvoorbeeld in Afrika, waar hij ook uh, met... Uh, dus met de handicap... medische wetenschap gaat er in die, in die zin op achteruit? Op achteruit, ja. Dat is zijn verhaal, althans. Ja. Ja. ja. Er is ook minder geld voor, minder research, komt er vrij. Want die kinderen worden nauwelijks meer geboren. Dus, in, ja, ja. ja. Dat, zijn, dat, dat, dat leidt tot een hele ander soort ethische discussie, volgens mij... dan waar het nu dan de laatste tijd weer over gaat. Ja. Uh, dat uh, abortus dan niet meer bij 24 weten, ja. maar uh, bij 22 weten. Omdat de medische wetenschap juist zo ver gevorderd is... dat men ja. kinderen eerder levensvatbaar verklaart. Ja, maar dat vind ik eigenlijk... Um... Dat is een hele interessante discussie en een belangrijke, ook, maar ook een oneigenlijke zoals die gevoerd wordt, mm -hmm. vind ik. Want? Want levensvatbaarheid in dit verband is een heel erg relatief uh, begrip. Want het gaat um, in de meeste gevallen, ongeveer de helft moet je je voorstellen van de kinderen um, die bij 24 weken met alle middelen alsnog in leven uh, gehouden worden, ja. sterft alsnog. Ja. En de helft van de kinderen die leeft, die gaat een zwaar gehandicapt door het leven. Dus u vindt dat eigenlijk een oneigenlijke discussie? Ja, u ik bent... vind het woord levensvatbaarheid bedriegelijk ja. in dit verband. Want wat is levensvatbaarheid als er zoveel kinderen alsnog sterven... of met minstens zo erge handicaps uh, komen te leven als wij, wij het nu over hebben? Ja, ja. Goed, het boek is morgen in, in de ja. winkel. Ik zie het nu voor het eerst zoals het eruit ziet, ja. want het was in uh, drukproef. Uh, Echo, het is van Maarten Slagboom... En um, het roept ook heel veel vragen op. Ethische vragen op, ja. met name. Hè? Dat is je bedoeling. Ja, ik hoop dat het, hoop dat het een hoop antwoorden geeft. Ja, zeker. zeker. Ja. Maar zoals we het nu over hadden... dat je, dat je zegt van... Uh, um, de medische wetenschap gaat er in feite op achteruit... doordat de kinderen uh, uh, die zulke aandoeningen hebben... niet meer geboren worden... waardoor men ook niet kan oefenen. Ja. Uh, met me met dat, dat, dat is een vraag waar volgens mij u zelf ook nog niet steeds geen antwoord op hebt, of wel? Nee, het is buitengewoon ingewikkeld. Want wat ik zei net helemaal aan het begin van het gesprek... Hè, dat je altijd uh, schuldig voelt. Ja. Wat is het alternatief? Hè, die voor... ik, ik, ik wijs natuurlijk die technologie niet af. Nee. Ik, ik vind het een onmogelijke positie waar je als ouder in uh, voor komt te staan. Of in verkeerd. Maar tegelijkertijd juich ik de technologie natuurlijk toe. Want die in heel veel gevallen uh, toont hij aan dat er sprake is van een letale afwijking. En dan is het maar goed dat je dat bij twintig weken al weet. Of een dodelijke afwijking, afwijking, ja. Ja, een dodelijke afwijking. Ja, een dodelijke afwijking. Of uh, er is sprake van een afwijking waar je onmiddellijk iets aan kan doen bij de geboorte. En okay. dan hè, ben je erbij geholpen. Ja. Goed. Vanaf morgen in de boekhandel Echo van Maarten Slagboom. Dankjewel. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Vandaag sprak de Kamer met defensieminister Hillen over de Joint Strike Fighter. Dit debat wordt volgens onderhandelingskenners al jaren beheerst door de salami-tactiek. Plakje na plakje doet men steeds meer concessies... totdat de tegenpartij een hele worst heeft geaccepteerd. Waar komt die tactiek vandaan? Daar ga, over, over ga ik over praten met de heer Gabor... oud-staatssecretaris van landbouw en van Hongaarse afkomst. En dat is van belang, uh, geloof ik, meneer Gabor... want het is bedacht door een Hongaar, hè, de salamitactiek. Ja, het uh, dateert eigenlijk uh, uit de periode 1948-1950 toen de communistenleider Matthias Rakosi de meerpartijen systematiek van Hongarije opgeruimd heeft, want dat heeft hij gedaan met behulp van de zogenaamde salami-tactiek. Een buitengewoon geraffineerde onderhandelingsmethode. waarbij je de hele worst wil hebben, maar dat niet direct krijgt. maar stuk voor stuk, beetje bij beetje. door valse voorwenselen richting je tegenpartij wel binnenkrijgt. En zo heeft hij toen zeg maar, het partijenstelsel van zes, zeven politieke partijen opgeruimd. en uiteindelijk is hij uitgekomen op een eenpartijenstelsel, zijnde de Communistische Partij. Dus het is aan zijn naam verbonden, yeah. inderdaad. Maar hoe ging dat dan in zijn werk? Uh, hij, uh, in, toen in 1948 was Hongarije een redelijk democratisch land met uh, diverse politieke partijen. Een heel breed palet van links tot rechts. En telkens heeft hij een partij uitgekozen waar hij een aanval op opende. En met bepaalde, ja ik zeg dan valse voorwenselen die partij in zwart heeft gemaakt. En op dat moment besloot dan het parlement om uh, die partij uh, buiten de orde te stellen, buiten de wet te stellen. Nou, dan, dan waren dus die uh, kamerleden geëlimineerd uh, en kwam de volgende partij een paar maanden later aan bod. En zo heeft hij alle partijen eigenlijk opgeruimd... als allerlaatste de ChristenDemocraten. Juist. En, en hoe heet het eigenlijk in het Hongaars? Salamitactica. Nou, oh, dat had ik kunnen bedenken. <laughs> ja. en, en de gang van zaken nu, hè, in het JSF-debat, is die dan te vergelijken met toen in Hongarije? Nou ja, als, als het inderdaad zo is, ik kan het niet beoordelen, want uh, ik ben niet een, een militair deskundige... dat het onder valse voorwenselen gaat en uh, telkens een heel geraffineerde tactiek is... Uh, vandaag zeg je dit en morgen zeg je dat en telkens je zin krijgen en uh, uiteindelijk toch je hele buit binnenhalen. Als dat het zo zou zijn, ik kan het niet beoordelen, dan is dat inderdaad een toepassen... Term voor de salami-tactiek. Dat ja. klopt wel, ja. Maar goed, in Hongarije begrijp ik, gingen er steeds plakjes af. in de zin ja. van dat er minder partijen kwamen. Maar uiteindelijk hield hij de hele salami over voor ja, dat... zichzelf, het hele parlement. Ja, maar in die, bij de JSF zou het dan zo zijn dat er steeds nieuwe concessies worden afgedwongen. Als ja, dus het ware. voor de andere partijen ja. dan van de andere kant. Ja, ja. precies. <laughs> nou goed, dan zijn wij weer wat meer op de hoogte van deze salami-tactiek. Dank u wel, meneer Gabor. Ja, heel graag gedaan. Tot ziens. Morgen zit hier Mieke van der Wij.